Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel damesgezichtsverzorging van bijvoorbeeld Nivea en Garnier. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8. Topnetwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Gauw ook voor die gouden combi. Overstap deals bij Hollands Nieuwe. Nu 15.000 dB voor maar 7,50 euro per maand. Zolang je klant bent.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 Plus. 538 Nieuws, 9 uur. De jaarwisseling was een nacht met geweld en ernstige ongelukken. Door vuurwerk kwam in Nijmegen een jongen om het leven en in Aalsmeer een man. In Bergen-op-Zoom overleed een kind na een aanrijding. Door het hele land moest de mobiele eenheid ingrijpen... omdat hulpverleners werden bekogeld. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft deze nacht 14 mensen behandeld door vuurwerkongelukken. Het zijn vooral kinderen die als omstander werden geraakt door vuurwerk. Het is er iets minder druk dan vorig jaar, maar het ziekenhuis verwacht dat in de loop van de dag nog meer slachtoffers binnenkomen. De muren van de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam blijven staan en er is geen gevaar dat het gebouw verder instort. Dat heeft een constructeur gezegd. Eerder hield de brandweer er serieus rekening mee dat het hele pand zou instorten. Door de brand vannacht is een groot deel van de kerk verwoest. De toren en het dak zijn al wel naar beneden gekomen. En in Beverwijk is vannacht een Duits stijl opgepakt... nadat er bij een partycentrum in de lucht was geschoten. In hun auto lagen twee wapens voor knalpatronen en een taser. Ook in Arnhem zou er in de lucht zijn geschoten... maar daar heeft de politie niets kunnen vinden. Vanochtend geregeld buien. en Het kan vandaag flink waaien. Temperatuur rond 5 graden. Later, vanavond, kans op natte sneeuw. En dat was het nieuws op 5.3. Yes, dankjewel. 5.3 echt verkeer dan voor je door flitsmeister. Ben nog twee flitsers op de a gespot. Dankjewel voor het opletten en het uh, doorgeven. Eerst op de A-12 van Utrecht-Gouden bij Wallingsveen. Opgepast daarbij 28.3. En de A-76, Heerlijn, richting Geleen bij Geleen. Opgepast daarbij 5.0. Fijne reis. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.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 Hey Martijn hier. Ik ben net even met de glassexpray over mijn glazen bol gegaan en ik kan jou voorspellen: 2026 wordt super. Lekker luisteren bij 538. Happy New van Zo, goedemorgen. 1 januari 2026, we trappen de maand. Lukkig is Steve, komen er aan. Dit is Sommer. 15. van 538. Je hoorde End of Time. Uh -huh. Sluitje, yeah. Nou, toepasselijker kan maar niet, hè, op deze 1 januari 2026. We sluiten een hoofdstuk af, we openen weer een nieuwe. Van harte welkom bij 538. Ik maak jullie al vanuit, de beste wensen natuurlijk nog voor 2026. Ik denk wel te zien dat je de komende periode nog echt minimaal duizend keer van mij gaat horen komen. Ik hoop in ieder geval dat je een beetje een uh, leuk auto nieuw hebt gehad... dat je het leuk gevierd hebt en dat soort dingen... en dat je lekker uh, kunt uitbrakken met de hits van 538. Zoals je misschien al een beetje aan mijn stem hoort. Ik heb in ieder geval een goed oud nieuw gehad. Tenminste, dat had ik willen zeggen, maar ik ben nog steeds zo verkoud als het maar kan. Dus nee, ik sta weer lekker fris het nieuwe jaar. Gelukkig zijn de hits van 538 wel echt lekker fris deze vroege ochtend. Coldplay, David Kennissen komen eraan. En dit is de nieuwste, Ed Sherwin. After the app party...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 een fantastisch 2026... ja en les over 538. Je hoorde Destiny. 5, 3, Zo, goedemorgen op deze donderdag 1 januari 2026. Ik ben Kilian van Luit. Allereerst natuurlijk nog de beste wensen en over het nieuwjaar gesproken. Heb jij goede voornemens dit jaar? Ja, ik heb het toch maar een keertje voorgenomen om dit jaar geen goede voornemens te hebben. Nee, weet je, ze mislukken nog elk jaar bij mij. En dan zit ik weer na een paar maanden een beetje depressief op de bank... dat ik denk, waarom lukt het me allemaal niet dan weet je wel? Dus nee, ik, ik heb me dit jaar maar voorgenomen om gewoon te kijken... wat 2026 mij gaat brengen, weet je wel? Dat denk ik, goed voornemen. Maar uh, natuurlijk bovenaan de goede voornemen staat ja uiteraard afvallen. En ik weet niet of je Chris Martin van Coldplay wel een keertje hebt gezien. Die zit al behoorlijk lekker in zijn vel. Maar nadat hij een lunch heeft gehad met Rocker Bruce Springsteen... heeft hij zijn leven echt radicaal omgegooid... Bruce, die eet namelijk nog maar één maaltijd per dag. En dat klonk voor Chris Martin toch als een leuke uitdaging. Hij zegt namelijk grappig, want ja weet je, ik had al een vrij strak dieet... maar die Bruce, die ziet er op zijn 76e er nog fitter uit dan ik. Ja, het enige wat ik nu nog ga eten is buffelbiefstuk met Ja, nou, Weet je, als je het niet heel erg vindt... hou ik het gewoon op geen goed voornemen hebben dit jaar, ja. Cool Play, hoor nu mijn vader, die 8. Dit is Higher Power. I can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it and I take my shoes and tie I'm like a broken record, I'm like a broken record and I'm not playing rap, so god me.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 Yeah. This boy is electric in your sparkling light. The universe connected and I'm buzzing. Night after night, night, this joy is electric. This joy is electric and your circuit. Just to let you know Río En One Republic bij 538, je hoorde I Don't Wanna Wait op deze nieuwjaarsdag. 1 januari 2026, van harte welkom bij 538. We gaan deze eerste van, uh, van 2026 goed doorkomen met uh, natuurlijk de beste hits van 538. Taylor Swift, de nieuwste, de Veto van Filia, komt eraan. Ook Felix is onderweg voor je. En eerst Ray bij 538. Hey!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 He loves me not, he loves me He holds me tight, then lets me go He loves me not, he loves me He holds me tight, then lets me go You gonna say that you're sorry At the end of the night Wake up in the morning Een fantastisch 2026. 538. 538. Heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong. Guess you gotta go in the angels' column. You never got to say what I want. You'll never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken. Hier. en ik ben wel eventjes benieuwd. Hè? Sta je er ochtends uren voor de spiegel om je kleren uit te kiezen... of uh, is het bij jou echt, uh, je pakt het bovenste van de plank en je ziet het wel? Ik kan echt wel makkelijk zeggen dat het bij mij gewoon het bovenste van de plank is... en als het ook maar een beetje oké okay bij elkaar staat... dan denk ik, nou prima, weet je, wel, ik ben klaar voor vandaag. Ik hoef echt niet uren voor de spiegel te staan. Maar toch kan het soms best handig zijn... want het leverde Dave Brando van Faithless echt een fantastische wereldhit op... toen hij toch een beetje goed nadenkt over zijn kleding... Hij kan een keer de studio binnenlopen met een shirt waarop stond God is a DJ. En ja, toen miste Ben echt meer dan genoeg. Dat gaat de titel worden voor onze volgende track. De beat, de melodie, de songtekst. Alles is gebaseerd op dat ene shirt. En we kunnen stellen, dat past er bijzonder goed. Fadele nu bij 538. Dit is God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's a watch grace. Watching gangbike shape, sit minor keys, a solution to remedy. I can't let you 538 met Gizel en Zane. Je hoort de eyes closed. Oh, oh. Ik al vanuit hier op deze 1 januari 2026. Ik weet dat je ook natuurlijk in dit jaar van de Arte welkom bent... via de gratis F van 538... Ik zie dat Marcel erbij is deze vroege ochtend, zegt hij. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat kort voor tien op nieuwjaarsdag echt een vroege ochtend is. Ook Sabine en Peter zijn erbij zo aan het begin van het nieuwe jaar. En uh, Esmeralda, jij weet nu al dat 2026 jouw jaar gaat worden. Hè? Vertel eens. Nou, ik, uh, ik doe ervoor nou mijn vriendin vroeg of ik mee ging sporten. En ik moest wat uit de auto pakken. Dus ik doe de heel open en dan waaide een briefje van twintig zo mijn, mijn deur in. <laughs> maar dat is toch super? Ja dat is hartstikke mooi. Dus jij dacht, Esmeralda, jij dacht het is inmiddels negen uur geweest. Weet je, ik ga gelijk met een goede voornemens beginnen. Ik stap gelijk de sportschool in. En ja, je, je trekt je deur open. En precies op dat moment waait er gewoon een briefje van 20, zo je handen in. Nou ja, dat, nou niet in mijn handen, maar echt vlak voor mijn voeten, ja. Ik heb hem, uh, hij was nat, ik heb hem op de kachel gelegd en hij ligt daar nu mooi te drogen. Nou, Esmeralda, ja, als, als het 2026 jouw jaar niet wordt, weet ik het ook niet meer, toch? Nou, uh, dat mag wel, ja, inderdaad. <laughs> ik hoop het ook. Ik hoop het voor je, Esmeralda. Hey, uh, de beste wensen. Dank je wel. En alles het goeds voor 2026, maar goed, ja, kan ik wat tegen je zeggen. Volgens mij is dat de lot al bepaald voor jou inmiddels. Klopt, <laughs> dank je wel. Fijne dag, sportse. hetzelfde, dank je,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 I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse, spit in the mind. Yeah. Chair, and the corner is my place I stay, I shake And I think about the powers that play The powers that play And the gaze of the doctor For the, the child in the basement Face of the pavement Oh, what a statement Love is embracement Love is a constant Love is a basis He cannot be, she cannot be They cannot be changed But keep on praying Goodbye Oh, the misery 538, je hoorde Enemy. Ja, Kilian van Luid hier, als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfijtjes, Van die feitjes waar je helemaal niks snapt, maar toch leuk is om te weten en zo. Dus ik dan net Enemy voor je, vijanden natuurlijk. Heb je enig idee wat de kortste oorlog is geweest die ooit is gevoerd? Dat is een oorlog tussen Engeland en Zanzibar geweest. En waarschijnlijk denk ik aan een korte oorlog aan... Nou, zou het zijn een paar dagen, hooguit een weekje of dat soort dingen. Maar nee, nee, nee, niks is minder waar. De oorlog duurde namelijk tussen de 38 en de 45 minuten. Nou, ik moet toegeven, sommige ruzies met mijn vriendin duren nog langer dan dat is de reeds van Vader 8 om op deze nieuwjaarsdag lekker door te komen. Olivia Dean, Martin Gerricks en Sombar, ze komen eraan. En eerst Hendrix van Vader Dit is Golden. I was a ghost, I was alone. Feel like me Put these patterns All in the past now And finally live Like the girl they all see No more Hiding now Be shining like I'm Live. Maak kennis met Flow. Overdag fitness en perfectie. S'nachts glitter en vrijheid. Je nieuwe dagelijkse serie. Flow. Vanaf maandag elke werkdag om 7 uur bij Net5. Even schaften. Even lunchen. Even sparen. Nu bij Spar. Een combideal. Een vers beleg broodje en drankje naar keuze. Voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.